Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Turkse president Erdogan heeft excuses aangeboden voor de hulp na de aardbeving drie weken geleden. Dat heeft hij gezegd bij een bezoek aan een Turkse stad die ook zwaar was getroffen. Het reddingswerk kwam na de aardbeving heel laat op gang. Volgens Erdogan kwam dat door de kou en door de beschadigde wegen. De bevingen en naschokken kosten zeker 50.000 mensen het leven. En ook vanochtend was er weer een nieuwe aardbeving in een deel van het getroffen gebied. Zeker één persoon kwam daarbij om het leven, meer dan 100 andere mensen raakten gewond. Het bevrijdingsfestival in Utrecht gaat toch door. Dat is te danken aan een speciaal fonds en een bierbrouwerij. Nadat vorige week bekend werd dat er te weinig geld was om het festival te organiseren, hebben ze geld bijgelegd. Dat is goed nieuws voor de 40.000 man die er normaal op afkomen. Of het de komende jaren ook door kan gaan is nog onzeker. De 20-jarige PSV-supporter die vorige week het veld bestormde tijdens de wedstrijd tegen Sevilla blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De man stormde het veld op en vloog daarbij de keeper van de Spaanse ploeg aan. Hij wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van zijn stadionverbod. En zit je veel op TikTok en denk je de laatste tijd, jeetje wat is iedereen toch knap? Dikke kans dat dat komt door de nieuwe Bold Glamour Filter. Die wordt massaal gebruikt en ze lijken super echt. Mijn collega van Anyway Stories ging de straat op om hem te testen. Uh -uh. <laughs> Dit is niet mooi. Dat is niet mooi. Ik zie make-up en een rare kentvisfilter. Ja, ik zie er wel een stuk beter uit zo. Ik ga niet liegen. Filters worden steeds realistischer en daardoor ook steeds moeilijker te herkennen, vinden deze jongeren niet. Lijkt het echt? Nee, dat niet. Nee? Nee, ik vind het niet realistisch. Ja, het is gewoon zo nep. Je ziet gewoon dat het zo nep is en dan vind ik het gewoon een beetje raar om te zien. Ja, het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het zuidoosten blijft het helder, daar kan het 3 graden vriezen. Morgen begint in het noorden, midden en westen met wat motregen. Later is er meer zon en het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan een paar files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Dus breukelen en Koude. 10 minuten oponthoud, er ligt rommel op de weg, er zijn drie rijstroken dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaartsveen 10 minuten. A7 Zaanstad richting Horen voor Purmerend een kwartier. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knop het Kooimeer 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. This Het is uh, weer op de donderdagavond allemaal. Deze alternative FM, maar die staat in het teken van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf vandaag. Zou je haast denken, dit is toch een uh, nummer wat al eerder is uitgebracht en toch niet in februari van 2023. Nee. Maar uh, dat heeft alles wel te maken met iets wat eraan zit te komen van een release party. En die vindt plaats op zaterdag 25 maart. Uh, dan moet je dan wel. Uh, een beetje je klokken zetten de volgende dag. Want uh, als uh, je uit wil slapen, dan, uh, dan is dat wel nodig. Want ze beginnen om kwart voor negen, dus het wordt nachtwerk. De release party van Von V. Uh, dat, de EP heet Undecided. Daar staat dit nummer trouwens niet op. Uh, maar ik heb uh, de, deze maar eventjes uh, gebruikt als opening. Uh, Von V gaat uh, daar optreden. Uh, er zit uh, nog iets uh, bij, namelijk een support act. ...zijn ook bekenden van ons, want Mankers uh, gaat daar de Subcourt Act uh, doen. Uh, Selma en Johan, en die uh, Johan dat is uh, een van de oprichters van een radioprogramma geweest uh, in, uh, in de buurt van Rotterdam. Ze moeten het een beetje goed zeggen, want ik weet ook niet precies wat de geschiedenis is. Uh, maar dat programma dat bestaat nog steeds, uh, zit op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle... Uh, Johan Visser is een van de oprichters. En dat programma dat heet Zwaardvis. En die ander, dat is Willem de Waard. Die, uh, die doet dat ook. Uh, maar die uh, verzorgt samen met Selma... onder Mankus, dus de uh, support act. En Von V mag het dan, uh, dan verder afmaken. Wat is die muziek dan? Nou, Het wordt uh, vanuit Sinetol het volgende omschreven. Uh, zou met invloeden uit de 90s uh, omschrijven kunnen zijn... als de liefdesbaby van PJ Harvey en de Pixies... En ze staan bekend om hun gitaarpartijen... nou, dat heb je net al een beetje kunnen horen... die tegen elkaar aanschuren. De onverstoorbare, voortstuwende ritmesectie... vette synth, klanken en hypnotische soundscapes. De zangeres, en in dit geval is dat Mariska Lierling... die neemt je mee in waargebeurde verhalen... die soms noisy, soms meeslepend of triest kunnen zijn. En Openly Remember is daar een voorbeeld van. Je moet dan maar eh, gewoon vragen aan Mariska op die avond... Waar het dan werkelijk over gaat. Dat lijkt mij het meest verstandige. Goed, het is uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf vanavond met een live gast in de studio. En dat is ook geen onbekende, want hij is al eerder geweest. Ik geloof dat het uh, dit keer al de vierde keer is dat hij hier binnenkomt zitten. En dat is Jacob D'Edward. En dat heeft ook een reden, want over dikke week, dus zondag over een week... ...dan gaat hij zijn EP presenteren, Threshold genaamd. En dat was ook wel een aanleiding om hem dan maar nu te vragen... zodat we hem een beetje een vliegende start kunnen bezorgen wat dat er gaat. Er is natuurlijk ook het nodige uitgebracht, het afgelopen maand... van een album, en die is slechts op cassette te krijgen. Dat, dat is ook wel heel erg bijzonder. Uh, is deze van Joris Anner. En hij wordt min of meer een beetje aangeprezen door zijn vriend Lucky Fonds, De derde, inderdaad, die... En uh, dromen en en Vroeger is uh, het album en het nummer dat heet Weer een Ruzie. Ik blijf mijn toekomst trouw en ik ben hier al voor het verleden. Ik wil geen ruzie of ellende, maar ik wil vrede. Ik blijf deze woorden trouw, maar ik ben nu liever zonder jou. Blijf mijn toekomst trouw. Ik ben nu echt even liever zonder jou. Wees nu boos of teleurgesteld: Het is je eigen schuld. Ik wil liever niet meer dat je belt. En dat is dan ook uh, weer zoiets. Uh, dit is ook niet helemaal uh, echt uit uh, dit, uh, dit jaar en uit februari 2023. Hoewel, uh, de originele versie die u net hoorde, dat was er één uit 2019. Op, uh, op het album staat echt het origineel. Uh, dat is uh, From Silence van Berenice van Leer. En Jacob die Edward zit maar aan te kijken, Berenice van Leer. Ja, het is inderdaad de dochter van Thijs. Oh. Ja, oh, ja want dat wist je niet zeker. Hè? Dat wist ik zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Maar goed, uh, die, die, die was uh, op 5 februari. deed zij um, de release van haar, uh, eigenlijk haar eerste album. Want we kennen er een beetje van uh, kraak en smaak. maar dit uh, was een beetje van er zelf. En uh, daar komt nog meer aan, het zal beloofd. Dus. Heel mooi. Ja, en wat ook heel, heel, heel ach, uh, best wel leuk was om uh, te vermelden. Uh, Thijs, Vaderlief, deed ook even mee. Dus. Uh, bij de Moonsong. Dus, dus wat dat dan gaat, helemaal leuk. Um, nou, je hebt het al kunnen horen, want hij is inmiddels al in de studio. En dan heb ik het over de gast van vanavond, Jacob D. Edward. Goedenavond. Hallo. Ja, Ja. Uh, de, ik zei al net, het is een jaar geleden dat we elkaar treften, uh, troffen. En dat was uh, in maart, maar dat was nog niet onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf destijds. Uh, maar wel uh, voor een uh, speciale release show van een Francis Alban Blake... die uh, op stapel stond uh, anderhalve week later, geloof ik. Dus. Inderdaad, ik heb het, uh, het ritueel van Francis ja. Alban Blake uh, uitgevoerd live op de camera hier. Ja, ja, die heb ik nog even teruggehaald. In de samenvatting van de week heb ik hem nog gedeeld. Er uh, was op een gegeven moment ook een reactie van, uh, van, de, van degene die uh, het werk van Francis Alban Blake... Pleeg uit te voeren, die zei van de enige juiste uitvoering werd uh, gedaan in, in dit programma. Zei. Serieus? Ja, dat zei oh, ik wel. Wow. Oh, wow. Dat <laughs> was het een, een aardig compliment ook. Uh. Ik, ik deed het, uh, ik deed het uh, in de opperste concentratie. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, maar je dat je heeft ook nog relevantie voor wat ik straks ga doen. Oh, oh, dus, uh. Ook nog. Uh, dus, dus, uh, er zit iets van French. Je hebt het al een beetje verklapt, hè? Er zit iets van Francis op een plek aan te komen straks. Inderdaad. Nou, niet ja. van de man zelf. Nee, maar, maar het een nummer, die... Omdat hij een groot voorbeeld voor mij is in mijn muzikale uh, zoektocht, speurtocht mm -hmm. uh, en een grote invloed, heb ik een nummer geschreven over Francis Alban Blake. Oh, je hebt een nummer over hem geschreven. Zeker weten. Ah, ja. En die heette uh, Il Miglior Fabro, Francis Alban Blake. Dat vertaalt zich naar De Betere Maker, Francis Alban Blake. Dat is wat um, T.S. Eliot in zijn meesterwerk, The Wasteland. In de voortiteling zegt over hm? Ezra Pound. Oh. Dus uh, het was in die zin een uh, respectbetuiging aan Francis Alban Blake. Hm. Je, ik, je maakt me heel nieuwsgierig. Dus, dus er zit iets van Francis Alban Blake, maar het is niet van hem, maar het is van jou. Het is van mij. Ja. Hoe zou hij erop gereageerd hebben? Dat is dan uh, weer een andere vraag, eerlijk gezegd. Hè? Nou, Francis was een soort van Zaratustra. En uh, die had een bepaalde boodschap die uitgedragen moest worden. Ja. En iedereen moest hem op zijn eigen zijn eigen persoonlijke manier invullen. Hmm. En ik ben er met mijn eigen... ik ben mijn eigen weg ingeslagen geslagen... en die uh, leidt af van die van Francis. Ik denk dat hij misschien wel trots op me zou zijn. Z zou je denken? Ik denk het wel, ja. Ah, dat, uh, dat is dan nog uh, even de vraag... Uh, nog maar... Um, in ieder geval, de, de voorschot is al genomen. Straks uh, om acht uur gaan we natuurlijk uh, nog even verder met je praten. Leuk dat je er in ieder geval weer bent. Want dat Leuk om het te zijn. Ja, dat uh, lijkt mij ook. Um, maar we gaan eerst nog even iets uh, laten horen. We Hadden we net uh, Bleed Out van Berenice van Leer. Dit zijn de heren van de Sterrenwacht. En ze hebben het over stroboscopen ogen. Voor jou met liefde uit mijn plaats Je bent die vis, Als het infuus dat in mijn aderen stroomt Dan ik steeds verder Daar hebben Dagenpoot kelders vol met stroog, stokken hoger De billen groot, liefde te kopen ligt, zwaar de zwaartekracht voor ogen Dat nummer dat heette Once More en laten we het er ook uh, aan de telefoon hebben. Goedenavond Anne. Goedenavond. Ja, want uh, jij hebt, begin van deze maand heb jij een album uitge... Nou ja, album, een EP. Laat ik het anders zeggen. Oh. Of... Ja. Ja, um, niet zomaar, want het uh, was voor jou eigenlijk ook iets uh, heel bijzonders en iets heel speciaals. Um, dan ga ik even van het uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf heel even af. Want dit uh, staat op uh, de website van Alternative FM. Uh, staat er staat een heel verhaal. Uh, over, want het is een bepaalde reis uh, die je uh, eigenlijk hebt uh, gemaakt hè, met, dit, uh, met deze EP. Ja, klopt. Mijn EP vertelt wel een uh, bepaald verhaal inderdaad. Mm -hmm. Een reis naar het onbekende. Ja. Um, hoe onbekend was het eigenlijk? Um... Ja, echt totaal onbekend. Ik ja? wist eigenlijk niet uh, waar ik ging eindigen. Mm. Ik had eigenlijk de keuze gemaakt om uh, volledig te gaan van muziek. Mm. En uh, ja, dan ga je erin en dan hoop je maar dat het uh, wat wordt. En uh, dat je de juiste mensen tegenkomt. En dat is uh, gelukkig gebeurd. Ja. Maar het was uh, voordat ik aan begon, was het inderdaad, uh, ja, wist ik niet wat ik kon verwachten. Nee, maar uh, je hebt met, uh, met uh, volle overtuiging voor de muziek uh, gekozen. Want dat uh, heb ik uit het hele verhaal een beetje opgemaakt uh, in dat opzicht. Top. Ja, uh, want uh, wat heb je ervoor gedaan? Uh, iets wat je, wat je eigenlijk niet leuk vond? Of uh, kwam je daar op een gegeven moment achter? Nou, ik had wel een uh, marketing- en communicatiestudie die ik aan het doen was en dat mm. vond ik superleuk. Ja. Maar het was niet mijn passie. En ja. Ik was bezig met een stage en uh, ja, dan dacht ik van ja, dit is het eigenlijk gewoon niet en ik word hier niet gelukkig van. Mm. Toen ging ik nadenken van, ja, waar word ik wel gelukkig van? Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat was muziek maken. Ja. Toen dacht ik van, ja, ik moet het nu gewoon doen. Want ik wil niet laten met spijt leven. Nee. Dus uh, dat heb ik toen gedaan. En ja, toen kwam ik wel mezelf heel erg tegen. Omdat ik het wel heel spannend vond. Ja. En twijfelde dat het wel goed genoeg was. Maar ik ben wel heel blij dat ik die stap heb genomen. Ja. Uh, is het dan ook een beetje een lastige stap? Uh, en dan ga ik het ook uh, even betrekken op de omgeving waar jij zelf uh, in zit. De directe omgeving in dat soort uh, zaken. Ja, ik kom niet echt uit de muziekwereld. Dus om me heen ken ik niet heel veel mensen die muziek maken. Dus het was wel zo van, ja, ik weet niet zo goed wie ik moet vragen daarbij. Hm. Dus dat was wel voor mij van, ja we gaan het maar gewoon zien en uh, hopelijk uh, kom ik op een juiste plek terecht en dat uh, is gelukkig wel zo gegaan. Hmm. Ja, oké. Okay, dus, um, maar die unknown dat, uh, dat is de titel van de EP. Ja, het, het vertelt toch ook wel iets over jouzelf. Klopt. Ja. ja klopt. Ik uh, vind het altijd fijn om soms in een oude vertrouwde te blijven. Hmm. Dus om uh, nieuwe dingen te proberen is niet altijd aan mij besteed. Maar eigenlijk als je het doet, of als ik het doe, ervaar ik er wel heel veel vrijheid in. En dan denk ik van, ah, oh, dat heb ik toch wel weer gedaan. En het is goed dat ik dat heb gedaan. Hmm. Dus dat was eigenlijk ook de beslissing om muziek te maken, ja, eigenlijk een hele goede beslissing geweest. Ja. Um, op deze EP zag ik ook voor mij dan een hele bekende naam staan. Uh, dat is ook degene die uh, samen met, um, dan moet ik het even goed zeggen, Daphne Holtland, een... Klopt. Ja, een muzikaal uh, koppel vormt. En dat is Frank van Kasteren van Kafka. Ja, klopt. Hoe ben je aan hem gekomen? Ja. Um, ik werkte een poosje bij uh, Mars Worldwide. Dat is um, nu mijn plaatlabel. Mm -hmm. Maar daar werkte ik eerst een poosje. En toen was ik op zoek naar een producer. En toen ben ik eigenlijk in contact met hem gekomen. Yeah. En uh, dat klikte eigenlijk meteen heel erg goed. En uh, zo zijn we eigenlijk bezig gegaan. En nou, we werken nu ook aan nieuwe projecten samen. Dus ja... Het klikt heel goed uh, bij, bij ons twee. Ja. Dus heel fijn samenwerken. Ja, dus er, er wordt uh, wel degelijk uh, wel wat, uh, wat leuke dingen uh, daarmee gedaan. Schrijf, maar jij schrijft zelf toch ook teksten, of niet? Ja, ja ik schrijf zelf die teksten en dan, uh, daarna ga ik samen met Franke aan zitten... wat misschien beter kan of wat beter werkt. Hmm. Ja, um, is het, uh, ja dan, dan, dan zit ik toch ook af te vragen. Want ik heb hem ook een paar keer beluisterd, uh, de EP. En dan uh, denk ik, nou, uh, het is best wel jezelf, uh, jezelf kwetsbaar openstellen... Voor de, voor de rest van het uh, grote publiek wat Klopt. naar jouw nummers zit te luisteren. Ja, ja het is inderdaad uh, best wel kwetsbare uh, teksten. Ja. Die, uh, ja, die vond ik in het begin, dacht ik dacht, oh, het is wel spannend om te delen, maar... Uiteindelijk denk ik dat iedereen zich wel in dit verhaal van mijn EP kan vinden. Ik denk dat iedereen op een punt in zijn leven wel een keer een belangrijke beslissing moet maken. En dat het heel eng voelt. En dat je bang bent wat andere mensen misschien van gaan vinden. Of ja. dat je bang bent op de falen. Ja. Ik denk wel uh, dat veel mensen dat kunnen herkennen. Ja. En, uh, dat is denk ik wat ja, dat is wat ik wilde vertellen uh, op deze EP. Ja, um, ja want, uh, want uh, maar door schade en schande wordt men wijs. Dat, uh, dat heb ik ook ja. wel een beetje uit uh, jouw EP gehaald, eerlijk gezegd. Ja, ja. ja, inderdaad, eerst kwam ik mezelf heel erg tegen. Het is eigenlijk een verhaal vanaf het begin tot het eind. Mm het -hmm. uh, begin van nou, ik ga me hart volgen, maar ik vind het heel erg spannend. Ik kom mm -hmm. allemaal obstakels tegen. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment. Uh, vallen bepaalde mensen weg... want die passen dan toch misschien niet even goed bij je. Ja. En op een gegeven moment... resulteert dat in een vrijheid. En uh, ja, dat is ook het einde van mijn EP. En zo wil ik ook... in mijn volgende project daar eigenlijk... vanaf daar weer beginnen en dan... verder met het verhaal gaan. Oké, okay, dus... Uh, maar ik uh, zag ook... dat je al uh, door een aantal uh, mensen... in het land bent opgepikt. Zag ik. Ik zag uh, ook ja. nog... Uh, aardig wat uh, YouTube uh, dingetjes voorbij komen, bijvoorbeeld bij NPO Radio 2. Ja, klopt. Daar ben ik uh, eind vorig jaar geweest bij Giel Benen. Ja. ja, en dat was super leuk. En uh, dat was de eerste keer op de radio dat ik uh, live ging spelen. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat was super leuk. Dat heb ik samen met, uh, met band gedaan. Ja. Dus uh, hopelijk binnenkort uh, meer. Ja dat, dat, ja, dat hoop je natuurlijk altijd hè? met, met zo'n EP die je, die je nu onder je arm hebt en graag naar buiten toe wil, wil laten, laten, laten brengen ja. in dat opzicht. Ja, precies. Ja. Ja. Um, het titelnummer die Unknown, dat uh, zegt ook veel. Is dat uh, voor jou uh, een sprong in het diepe en ja, kijken waar ik uit uh, kom? Zoiets? Ja, het is sowieso um, het meest persoonlijke nummer en... Um, ja, het is echt een sprong in het diepe... ...en ja, ik vond het gewoon vooral heel erg spannend... ...en um, ja, bang dat andere mensen gingen zeggen... Mm -hmm. ...maar uiteindelijk moet je toch voor jezelf kiezen... ...en uh, je hart volgen... Ja. ...en dat heb ik gedaan, ja. Ja, um, ja uh, hoe reageren de mensen zelf nu op, uh, op die EP die je hebt uitgebracht? Ja, ik heb heel veel leuke reacties gehad... ...en vooral mm -hmm. heel veel mensen kunnen zich vinden in, uh, in mijn verhaal... ...en dat vind ik natuurlijk superleuk om te horen... Mm -hmm. Ja, dus echt uh, iedereen komt er inderdaad een keer op een punt te staan van ja, nu moet ik echt voor mezelf kiezen. En niet uh, wat andere mensen van mij verwachten. Ja, en, en wat, uh, wat de rest ervan vindt, dat, uh, dat gooi je dan maar in het universum. Ja, eigenlijk wel. Die ja. Ja. Um, Are Known. Ja, want uh, dat is uh, eigenlijk de EP. Um, zijn er nog uh, dingen die, uh, die er nog op stapel staan om hem verder onder de aandacht te, te brengen? Dus optredens of wat dan ook? Um, niet uh, concreet, dus daar kan ik nu niet heel veel over zeggen. Ik ben wel ook bezig met wat Nederlandse nummers. Dus die hoop ik ook nog binnenkort uit te brengen. Ja. En uh, daarna komt mijn album uit, mijn Engelse album. Aha. Um, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Anne met uh, het nummer, het titelnummer van de EP The Unknown. my mind making up my mind de man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 men who came before The ones who broke the chain of light, The ones who never asked for more Now you crave the changes The glimmer After new are in the past Life is just a wheel that keeps on turning Until it finds its stop at last. Ja, dat was hem. je hoort hem ook een beetje op de achtergrond al een beetje zingen. Uh, maar dit was uh, nog van het, uh, het uh, computergedeelte, of eigenlijk gezegd het, uh, de MP3, of hoe je het maar noemt, het geluidsbestand. Jacob D. Edward met het nummer Romance. Het uh, staat op Threshold, uh, dat is het, de EP die op 5 maart door hem wordt gepresenteerd in Biers, Volendam. En dat is, is in uh, middag gala. Dat, uh, dat is voor mij wel heel erg prettig. Want anders kom ik bij nacht en hondtij. Kom ik weer ergens vanaf het IJsselmingen gedeelte weer ergens uh, vandaan. Maar dat, is, uh, dat mag geen naam hebben. Uh, Anno, hoorde je ervoor met het titelnummer The Unknown. Uh, we gaan ook uh, gauw verder. Want er is best nog wel het een en ander te draaien. Morgen komt er weer nieuw materiaal uit. En dat nieuwe materiaal is van een dame. En ze heet nu Barnsteen. Maar vroeger heette ze Amber Kamminga. En het nummer dat heet... Zilver. Ze zeggen spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar als je het mij vraagt, die visie is oud. Soms zou ik mijn woorden in moeten slitten. Al dat vuur op mijn tong, het zou me versteken. Kijk niet weg, je weet heus wel wat je ziet, maar je zegt, Kijk niet op plek, vertel je jezelf, geloof je het zelf? Ik er alleen voor sta, en iedereen gaat waar de sterkste wind waait. Als ik wat zeg, vind je dat heftig, zet je me weg. Als iemand die altijd te ver gaat, doorslaat, de wereld niet verstaat. Tellen tot hoe Sharo eigenwijs, geloof niet in die hele therapie Tot ik haat die liefde, leren combineren. combineren werd maar remedy Oh simpel leven, waar ga je heen? Ik word iets ouder en moet ergens op gaan bouwen Oh simpel leven, waar ga je heen? Ik word iets ouder, moet mezelf leren vertrouwen Ik zit in mijn aardigste, want trouwen, saboteer mezelf Ik doe het best aardig en daar kan ik niet doen mee. Hoe graag ik het ook wil Ik ben vaak stak in mijn hoofd Stak in mijn hoofd Stak, stak, stak in mijn hoofd Ik moet haar vaker zien, want zij voelt als mijn hoom uh. All niet, rust is al I niet. Uh. Geen tekort hier, toch wil ik shorty hier Shanno met korte harsen. geen geen Ik heb veel problemen hier Maak kan jouw problem niet, mijn problemen Het is dus niet zo diep uh. Ik zit in mijn aarde, de man trouwens aboteer mezelf ik ben aardig, God de aarde en dat zeg ik zelf Ik heb zoveel meegemaakt, zoveel dingen gezien Ik had moeder en haat in mij, moest leren tellen tot tien Sharo eigenwijs geloof niet in die hele therapie Tot ik haat en liefde leer combineren, het werd maar remedy Oh simpel leven, waar ga je heen? Ik word niet ouder en moet ergens op gaan bouwen Oh simpel leven, waar ga je heen? Moet mezelf leren vertrouwen Ik zit in mijn eigenste wantrouwen. van saboteer mezelf Ik doe het best aardig en daar kan ik niet omheen oh, Hoe graag ik het ook wil, ben ik ben vaak stok in mijn hoofd Stok in mijn hoofd oh, Waar is mijn vertrouwen heen? Kan alles kopen dat niet? Ik kan niet meer om je heen Zeg mij is het alles of niets? Op zoek naar een vredere zon. maar zo vaak komt het schat daar ons het door doen. Ik ben paranoïde, dus betreed ik moest, zo ga ik achterom. Ja, yeah, ik meen het, ik had regen. Ook justitie weet van mij, want ik was best vervelend. Als ik denk aan wat ik had, dan ben ik echt tevreden. En mijn leven met de dag, het is een niet verzekerd. Simpel leven, waar ga hey. Ik word iets ouder en moet ergens op gaan. Dat shano was dat niet. Samen met Anisha en het nummer dat heet "Simpel leven". Ja, uh, nou, Jacob Dietwart die zit ook uh, tegenover mij, maar uh, die, die zegt van: Zou we wel iets, uh, iets willen proberen op hiphop gebied? Uh, wil je dat ook?" Zeker weten. Ik ja. bedoel, ik ben uh, sinds een jaar aan het dichten nu en uh, ik hou ook van hiphop. Meen je, dus je ik, niet? Uh, ja, ik wil, ja. ja, ik hou heel erg van hiphop, ja. uh, van alle verschillende periodes eigenlijk. Ja. Ik, uh, ik luister ook veel moderne hip hop dus ik ja. wil wel een keertje dat wil ik wel een keertje uh, proberen, onder andere uh, de maar maar dat ik met ze op nou hier in dit dorp dat treft uh, er zitten hier twee jongens de de een heet Ziggy en de ander heet Dins maar ik weet niet, uh, ik, ik, ik zou het ze zo kunnen vragen. Maar ik ben alleen bang dat Topnotch daartussen tussen gaat zitten. En dat wordt misschien wel een no-go. Dus ja, ik, uh, dat snap ik al. Dat snap, dat ik, al. snap ik wel. Dus, uh, maar dan moeten we een andere hiphopper uh, vragen. Ik, uh, ik heb ook nog ik wel Michael Tachtenau. Ah, ik, ik, ik, ik heb er ook nog wel één, want die is hier ook geweest. Young Louie, bijvoorbeeld. Dus dat zou kunnen, bijvoorbeeld. Uh, die, uh, die, uh, die kan er ook wel wat van. Um, ja, maar ik, uh, ik, ik ben benieuwd, want het zal dan toch wel iets met een literaire lading moeten, moeten zijn, denk ik. Of juist helemaal. Allemaal niet. Of helemaal niet? Nee. Nee, je twee, maakt me er wel zijn nieuwsgierig. Uh... Ik heb verschillende stijlen van schrijven. Ik heb ook laatst... Uh, tijdens therapie heb ik de authentieke en ruwe en ruige uh, en emotionele kant van het schrijven oh. oh, oh. Dus uh, die zou dan weer veel, uh, veel passender zijn bij ja. hippo. Uh, maar is schrijven voor jou dan ook wel een soort therapie? Dat je dan ook uh, in dat opzicht uh, de dingen een plek kunt geven? Schrijven is zeker een therapie. Ik heb zelfs ja. tijdens mijn... Uh, MBT programma die ik volg ja. bij therapie ja. heb ik een onderdeel schrijftherapie. Aha. Dan moet je 20 minuten over een onderwerp schrijven. En dan daarna praten over hoe je je erover voelt. Oh. Oh. En dat... Uh... wordt zelfs toegepast door de huidige moderne psychologie. MBT? Mentalis Waar staat dat voor? Mentalization Based Therapy. Ah. Ah. Nou, ja, ik ga niet uh, al te diep op de materie in uh, bij jou, want, uh, want ik ben geen uh, psychiater vandaag. Ik ben <laughs> slechts al eenmaal een interviewer en meer, meer ook niet. Misschien dat het zo dadelijk nog even terugkomt, uh, want uh, dan lopen er ook als het goed is, bewegende beelden. Um, ja, want uh, we staan op de drempel. Mooi toepasselijk. Ja, mooie toepasselijk. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, het is eigenlijk een toepasselijke. Uh, het is de letterlijke vertaling van ja. de titel van mijn. EP. Drempel, Drempel. Drempel, ja. ja bewust voor een gekozen drama is, of niet? Zeker. Ja. Um, dat komt ook met uh, het volgende album dat ik ga uitgeven. Dat gaat Borderline heten. Borderline! Dat is weer dus iets van, met grenzen, dus. Uh, Dan ga ik van de, van, de, van de drempel naar de grens. <laughs> Oké, okay, nou, ik, uh, we zijn uh, wat dat gaat uh, alleen maar nieuwsgierig. Uh, we gaan nog, uh, nog weer even een uh, stukje muziek uh, draaien. Uh, dus is ook uh, deze maand uitgebracht. Uh, Sterker nog, geloof uh, niet zo lang geleden, anderhalve week. En de dame heet Lisa Lowe en het nummer dat heet The Ocean of This Ocean. I looked for you slowly and then you found me, turned us into way. I'd just move upstream, but I'm scared to dive deep. Seems I'm stuck in my dream. You Met uh, Morphosis. En daarvoor hoorde je Lisa Lowe met This Ocean. Ja, ik uh, zou je graag er, erbij willen halen. Maar uh, we hebben het daar gewoon even nu in de tijd uh, niet voor. Want ik moet, hem, uh, ik moet tot aan het nieuws van 8 uur nog één nummer laten horen. Dat is weer heel erg vrolijk. En dat is van Starfish. Die band die komt uit Haarlem. En de enige bemoeienis van één van de twee leden van Jack and the Weatherman uh, zit daarachter. En uh, dit nummer heet Love You Like Crazy. From A little neater, but she's still my girl Oh, she brings peace to my heart A place to cool down whenever I messed up She fills me with hope, she laughs at my jokes We can say anything, we can say anything We fight and we grow, we turn to the flow We can say anything Oh baby, it's true! I love you like crazy I Don't always say it but I do I'm raising the stakes cause I wanna Got me yeah, I'm looking at a clear blue sky. Life is a death Crazy. I don't always say it, but I do. I'm raising the stakes, cause I wanna have something to lose. I love you like crazy. I love you like crazy. What time is it, man? You're lifting me up, that open me high Oh, I'm addicted to taking your lies I'm breathing you in, you're smoking me out And I feel like I'm calming down but Baby, why you gotta be so complicated? I've been trying not to lose my patience But you keep only me intoxicated